Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse overheid moet de noodopvang per direct voor asielzoekers verbeteren. De rechtbank vond dat al, maar de overheid wil meer tijd. Die krijgen ze dus niet, want over twee dagen moet er al betere opvang zijn geregeld... voor minderjarigen die zonder ouders naar ons land zijn gekomen. Joort verslaggever Ellen Kamphorst. Dat betekent concreet dat er nog maar 55 kinderen in ter Apel mogen slapen... in plaats van de 333 die er nu zitten en binnen vier weken er We moeten voor kinderen in de noodopvang een school zijn... en ze moeten een veilige plek hebben om binnen en buiten te spelen. Het maakt niet uit dat de overheid nog een hoger beroep heeft lopen, zegt de rechter. Ze moeten alsnog nu alvast beginnen met de opvang te verbeteren. Astronaut Lodewijk van den Bergen is overleden. Hij was de eerste mens in de ruimte die uit Nederland kwam. De astronaut werd geboren in Zeeland, verhuisde naar Amerika en werd Amerikaan. In 1985 ging hij met een space shuttle de lucht in. Later in zijn carrière werkte hij nog als wetenschapper. Lodewijk van den Berg was 90 jaar oud. De afgelopen maanden hebben 16 artsen een boete gekregen... omdat ze medicijnen tegen corona hebben voorgeschreven... die daar niet voor bedoeld zijn. Het gaat om niet geregistreerde geneesmiddelen voor de ziekte. En die mogen dokters niet zomaar voorschrijven. De hoogste boete was 13.000 euro... voor een arts die 150 keer het verkeerde medicijn voorschreef. En in Parijs wordt over een uurtje de Gouden Bal uitgereikt. De prijs voor beste voetballer en voetbalster van het jaar. Met ook Nederlandse kanshebbers: Virgil van Dijk van Liverpool en ook spits Viviane Miedema maakt kans. Die meid is namelijk niet te houden. Miedema, actie maken en die kan gewoon inschieten. Je moet haar natuurlijk wel aanpakken. Miedema, quickly gets it back again. Oh, wat een goal! En Miedema, ja! Indraaiende in bal. Miedema, ja, daar is hij! Voor de voetbalster van Arsenal zou het de eerste keer zijn dat ze die prijs wint. Het weer, op de meeste plaatsen is het gestopt met regenen, maar niet in Limburg. Daar kan het tot morgen vroeg blijven regenen. Morgen is er meer zon en dan wordt het 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is opnieuw een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. De linkerrijstrook is dicht, de verdraging 20 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort ook robend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Alternative FM. ...bij deze Alternative FM van donderdag 13 oktober. En uh, dit was Lemon samen met Cath Coffee. Wie is dat? Dat is uh, een dame die ook uh, een jaar of dertig geleden te horen is uh, geweest... ...op het uh, nummer van de Stereo MC's, uh, Connected. Nee. Die hit. Was een hele grote hit. En uh, bovendien hebben we de vrienden van Lemon ook nog een jeugd... Uh, ...ja, min of meer een jeugdwens in uh, vervulling zien gaan, want dat dreigde een beetje verstoord te raken... omdat ze toen in de COVID-periode de optredens niet konden doen. En er stond er eentje gepland, samen met de Stereo MC's... Eh, onder meer in Podium Dat is uiteindelijk dan toch eh, ervan terechtgekomen. En eh, de Stereo MC's speelden dus erna. Want Lemon was min of meer de support act. En eh, daarmee was eigenlijk ook het cirkeltje rond... voor Rolf Hezer van Lemon. Want eh, dat is degene eigenlijk eh, die een beetje... Dit uh, bedacht heb. Dus het geluid uit Manchester. Maar dan op zijn manier, Manchester. Uh, en het, uh, daar zit dan natuurlijk ook een beetje dat uh, geluid van de studio MC's in. Um, nou ja, zoals uh, gezegd, uh, is dit ook uh, een, een gedeelte waarin we een deel van de, de meest recente releases en nieuwe releases uh, laten horen. Want uh, er zitten ook uh, dingen in die morgen uit uh, worden gebracht. Maar ook straks vanaf 8 uur. Dan hebben we ook live. En dat is met Sam Sexton en uh, Bas Kors. Die uh, komen hier uh, spelen. En dat heeft alles uh, te maken met het uh, materiaal. wat ze hebben uitgebracht. Dat dus straks. En in dit uur gaan we trouwens ook nog even praten met uh, de vrienden van Turmoil. Dat is een bekende Americana-band uh, uit Zuid-Holland. Daar komen ze vandaan. En uh, we gaan uh, straks uh, met ze praten over hun. EP die ze hebben uitgebracht. Maar eerst gaan we nog even terug naar die zomer van, uh, van 2022. Die toch voor velen voor is voor uh, nog wat nummers uit te brengen. En vooral Nederlandstalig. Want dit is Amber Kaminga. Ze komt uit de buurt van Hierugewaard. Het nummer dat heet Middenzomer. MUZIEK And your troubles Adaptation, we hebben ze hier ook al eerder in de studio gehad. Uh, dit is hun laatste single, Not the same. Daarvoor hoorde je allemaal gaan met midden zomer. Uh, deze single die zijn we vorige week niet aan toegekomen, maar nu wel. The Colorizers en Save Me From Me. that you need No matter the consequences It's time to feel free That it comes the crancy, it's time to feel free. See you on the other side. This is not Without your needs No matter the consequences It's time to feel free See you there again He's running of dit nu ook weer onder datzelfde project A Tribe. Gold Ketordi is gedaan. Dat uh, is mij niet helemaal duidelijk. Maar wat ik wel weet is dat uh, Bondi en Jacob Trescher... weer uh, even elkaar gevonden hebben op het uh, muzikale vlak. Want uh, we kenden het uh, eerste nummer nog van die tweetal Colors. En het is overduidelijk de, de stem van Jacob Trescher... die we uh, eerder al hebben aangetroffen. Bijvoorbeeld bij de Roop Akda -Woord. en... Hij, die bond die werkte met een gitarist. En dat is Jacob Drescher dus ook. Uh, Turning Line heet uh, het uh, nummer wat uh, niet zo lang geleden is uitgebracht. En daarvoor hoor je de Colorizers en Save Me From Me. Eerst uh, nog even deze van Rona Rode. Daarachter gaan we uh, Turmoil uh, draaien met Parking Lot. En dan gaan we praten met de band. Honey, you are beautiful. Like a star that brightens The home Milky way Maybe you can see it now But I know for sure Tomorrow you feel better Than the day before Take a deep breath Put your head up high With your feet on the ground You will never reach the sky So maybe we can end I'm yeah.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 De stijl is min of meer Americana. Is een beetje in het verlengde van wat we straks gaan meemaken tussen 8 en 10. Want de muzikale gasten van straks tussen 8 en 10, die zijn er inmiddels. En aan mijn adem te horen, weet je dus dat ik heel veel moet lopen. Want en ik moet een telefoongesprek voorbereiden. Want dat heeft te maken met, met dit nummer: Turmoil. En het nummer Parking Lot en het komt van een EP. En aan de telefoon heb ik de frontman van die band van Thermal. Dat is Bart de Waal. Goedenavond. Goedenavond Jaap. Ja, want dat krijg je als je multi moet tasken en een radioprogramma moet doen. Even de gasten met een auto op een parkeerplaats hiernaast moeten zetten. Want ja, de gemeente Zandvoort heeft een leuk parkeerbeleid. Iedereen die komt, wordt uh, gewoon omgekeerd. Uh, tot de laatste druppel geld die erin uh, zit, uh, moet uh, verdiend worden. Uh, en dat is de reden waarom ik uh, buiten adem ben. Maar goed, uh, we gaan het over jullie hebben. Uh, want jullie hebben die uh, al een tijdje terug. Ik denk een maand terug. Hebben jullie een EP uitgebracht, toch? Uh, nou, no nog niet eens een maand geleden. Nog niet eens? Op, uh, volgens mij 30 september is die op Spotify uitgekomen. Ah, dus... En toen hebben we, op 1 oktober, hebben we onze release show gehad. Ja, dat is nog niet zo lang geleden dan... Uh... Nee, nee, hij is, nog, hij is nog vers. Hij is redelijk vers. Um, ik zei net, Americana, klopt dat? Dekt dat de lading of niet? Ja, zeker, zeker. Het is natuurlijk uh, Americana, dan heb je het over een vrij breed genre. Ja. En het is, uh, ja, je draait in het parking lot, dat is, uh, mensen denken, oh, dat is gewoon een rock'n'roll liedje. Ja. Uh, maar ja, eigenlijk alles wat over de plas komt, valt onder die... Americana paraplu. Ja. Dus wij hadden zoiets van: nou, als we het dat noemen, dan kunnen we maken wat we willen. <laughs> Altijd goed. Ja. Uh, parking lot is daarna, nou Dat uh, ik, ik, ik weet het niet, maar uh, ik zei net iets met parkeren. Dus het heeft nog betekenis ook uh, met wat ik gedaan heb net. Absoluut. Ja, uh, Maar in dit geval uh, metaforisch uh, beschouwd, denk ik. Uh, ja, niet eens zozeer. Nee? Het is, uh, nee? Nee, het is natuurlijk een verhaaltje over te dronken zijn om uh, de auto te kunnen starten. Ah. Dus maar uh, ah. op, op, op de parkeerplaats te slapen. <laughs> en uh, ja, wat daar dan wel of niet in die auto gebeurt, uh, mag de luisteraar zelf invullen. Ja. Uh, hoe, hoe ben je... Nou ja, ik weet niet uh, of ik het aan jou moet vragen. Maar ik ga ervan uit dat jij degene bent uh, die, uh, die de liedjes uh, een beetje bedenkt. Maar hoe ben je op het idee gekomen? Uh, ja, ja uh, dat zeg je goed, inderdaad. Um, ja, goeie vraag. Dit was er eigenlijk zo eentje... Um, ja, dan zit je een beetje met, uh, met je gitaar te spelen... en dan heb je wat van die rock roll loopjes... en dan denk je ja. van... Nou, dit vind ik daarbij passen. Deze kwam eigenlijk heel uh, natuurlijk, of zo, uit, uh, uit die gitaar. En ik, ja. ik had die chorus bedacht... En, en daar heb ik eigenlijk het liedje omheen verzonnen. Dus het was niet zo dat ik dacht van... Uh, nou, dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Dit is gewoon zo stukje voor stukje ontstaan. Ja, uh, uh, uh, maar uh, het, het merendeel komt toch wel uit jouw koker, hè? Ja, Ja, nou, het is uh, In principe werken wij zo dat uh, ik, ik lever de, de liedjes aan. Dus uh -huh. dat, dat noem ik dan de kamvuurversies. Van de simpele <laughs> kampvuurversies, gitaar. Ja. En, uh, maar pas als het bij de jongens komt, dus bij Thijs, Jasper en Arno... Dan gaan ja. we echt met z'n vieren er een liedje van Turmoil van maken, zeg maar. Ja, ja uh, waar, waar komt uh, die naam, bandnaam vandaan? Ik weet dat er een Amsterdamse band Von V genaamd, die heeft een single uitgebracht uh, die Turmoil Turmoil heet. Uh, oh ja? Ik weet dat het... Ja, uh, uh, uh, dat is zo. Uh, het is uh, dikke maand uh, geleden. En uh, ja, nu oh ja. komen jullie met uh, de bandnaam Turmoil. Ik weet wel iets dat het met onrust uh, te maken heeft, maar... Absoluut. Ja, hoe, zi hoe zijn jullie op die naam gekomen dan? Nou ja, dat is, uh, wij zijn eigenlijk ontstaan midden in de coronaperiode. Ja. En uh, toen hadden we zoiets van, nou, er is uh, onrust in de wereld. Uh, ah, dat dus is het ja, nog steeds. Het mooi, dat, dat, dat, dat past er wel mooi bij, ja. dachten we. Ja, uh, maar uh, dat, dat, valt, uh, dat valt met de muzikale kant uh, wel mee, hè, wat, wat, jullie, uh, wat jullie brengen. Dat is totaal ja, dat is... niet onrustig, vind ik. Ja, dat horen we vaker. En, uh, dan worden we geboekt en dan gaan we ergens spelen. En dan zeggen ze van. Uh, nou, met, dat, met die naam en dat logo, <laughs> zeg maar dat skelet. Ik, ik had, ik had uh, een hard rock band verwacht. <laughs> ja, en, ik, en, ik, of, uh, of het valt mee of het valt tegen. Maar ja. Uh, ja, Ik ben we wel altijd verbaasd. Ja, ik denk, ik denk aan die scène uh, van de Blues Brothers. waar ze ineens achter dat kippengaas uh, zitten. en dat ze dan Blues beginnen te spelen terwijl ze Country eigenlijk moeten, moeten brengen. Ja. Kijk die film? Dat, uh, dat, dat ze daar op een gegeven moment in een of andere Bob's Country Bunker uh, terechtkomen. En dat ze dan uh, heel verbaasd staan. Uh, dat, uh, dat, ja, zoiets. Ja, een beetje, een beetje dat. Gewoon <laughs> tegen het verwachte ingaan, denk <laughs> ja. ik. Ja, uh, er staan niet van die metalheads uh, voor jullie en uh, dan ineens uh, blijken jullie een hele andere band uh, te zijn. Dat, dat is jullie uh, nog niet gebeurd. Nee, want dan waren we denk ik van het podium afge, afgesnauwd. <laughs> ja. Het kan altijd nog gebeuren. Ja. Um, even over, want uh, ja, de EP is uit. Dus ik neem aan dat er uh, toch een aantal optredens uh, erachter uh, staan. Of niet? Ja, ja nou, we, uh, we hebben in principe al een, een leuke zomer gedraaid. Ja. Uh, richting de EP toe. Ja. En uh, nu zijn we inderdaad druk aan het plannen. We hebben al wat leuke optredens staan. Maar uh, we zijn nog steeds aan het boeken voor, uh, voor meer. Dus mm -hmm. als er nou iemand luistert die denkt van... Nou, die jongens die gun ik wel een plekje op als podium. ...dan uh, houden we ons aanbevolen. Ja. Maar... Uh, ja, we, zijn, ...we zijn er in ieder geval druk mee bezig. Ja. Uh, dus dat, uh, dat loopt. Uh, dan even nog, uh, nog een afsluitende vraag. Uh, waar zijn jullie op uh, te vinden op het wereldwijde web? Uh, we zijn te vinden op uh, www.thermalmusic.nl ja. uh, We hebben een Instagram, ook thermal.music En uh, Facebook, uh, YouTube... Je kan het uh, schrik niet bedenken of het is wat we vinden, denk ik. Ja, we, we zitten niet op TikTok, want dat begrijpen we allemaal niet. Maar uh, de rest hebben we wel. Ah, oké. Okay, dus dat, nou, dat is toch wel meer dan genoeg, dacht ik zo, of niet? Dat dacht ik ook, okay. ja. Um, dan gaan we nog even een single die jullie er vanaf hebben gehaald van die EP. En dat uh, nummer dat heet Evergreen. the breaks with every single move. Dus uh, Turmoil met uh, Evergreen. We gaan er even twee achter elkaar draaien. En dat zijn toevallig uh, nummers die één vandaag is uitgekomen en twee die eerder deze week is uitgekomen. En het grappige is, uh, de eerste die je gaat horen, dat is Lisette Aviva. En die komt volgende week hier uh, naar uh, deze studio. En Lisette, uh, is hier ook uh, meerdere malen geweest uh, tot uh, twee keer aan toe. En dat wordt dan volgende week een uh, keertje nummer drie. Uh, de laatste single die uit uh, is gebracht vandaag heet Silence is a Siren. En komt van de EP die in november gaat verschijnen. En dat heet My Backyard. Slaap overdag, maar ik waak in de nacht. Alles lijkt vreemd, maar als een hemellichaam, lichaam je hemels lichaam. Je kijkt me aan als ik naar je kijk. Alles om ons heen is verleden tijd. Je kijkt me recht aan, waar kom jij vandaan? De tijd lijkt stil te staan. Ik kijk mijn body warmer aan. Laten we naar jouw huis gaan. Laat je jas maar aan de haak. Het zomerlacht is in de maak. Het is alles of niets, zeg het maar niet. Wat was je naam? Ik heb mijn body warmer aan, dus laten we gaan. Verlos dat vast en weer terug. En ik verwar het met geluk. De stapel op de wolken in mijn hoofd. Je draait weer om me heen. Nog een kwart body warmer, ik ben je body Alles blijft vein.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 I Get my body warmer arms. De nacht is veel te koud tweetel heet De Sterrenwacht. En uh, ze bestaan uit Daniel de Boy en Ruud Wensink. En ze maken een Nederlandstalige pop. Soms akoestisch, soms vol elektronisch. Uh, meestal met een mix van beide. Beiden, uh, tenminste uh, Daniel is opgegroeid in het gooi, ik moet het goed zeggen. En Ruut in Twente. En ze presenteren um, binnenkort hun uh, nieuwe muziekvideo. Eigenlijk is die volgens mij al uh, te zien. En dat is uh, bij deze single The Body Warmer. Daarvoor hoorde je trouwens Lisette Aviva. Die gaat uh, in, op uh, november gaat zij, uh, een aantal uh, nummers laten horen van de EP My Backyard. Dat is gelijkertijd ook haar debuut EP. Dus die, uh, die zal binnenkort uh, te zien en te horen zijn in de synaptol. Volgens mij is dat... Uh, meen ik op 2 november zo'n beetje. Daar uh, zal het uh, gaan plaatsvinden. Maar volgende week komt ze eerst bij ons spelen om uh, een aantal van die nummers uh, te laten horen. Uh, niet alles, want uh, er moet natuurlijk ook nog wat overblijven. En dat uh, is eigenlijk zo'n beetje het kort wat het, uh, wat het gaat uh, betreffen. Uh, we gaan snel verder met uh, Kafka. Een uh, single die ook uh, uh, niet zo lang geleden is uitgebracht. Uh, het nummer dat heet uh, Spelenvlaag. Light night Yeah. Uh, met tiers. Daarvoor hoorde je Kafka met uh, Speed of Light. Um, ze zijn uh, Bas en uh, Sam zijn bezig een beetje met, uh, met het soundchecken. Dus dat uh, gaan we straks uh, meemaken uh, tussen 8 en 10. Um, dan gaan we natuurlijk ook uh, uitgebreid uh, praten uh, over het uh, materiaal wat ze hebben gemaakt. Want dat uh, is de hoofdmoot uh, vanavond uh, tussen uh, 8 en 10 in Alternative FM. Uh, we hebben al even een uurtje kunnen een beetje voorbeschouwen... Uh, met alles wat uh, we gaan doen. Um, uh, straks uh, hebben we ook nog uh, een interview staan... wat ik uh, eerder heb opgenomen met uh, de dames en één heer van Ivy Fox. Want die waren neergestreken tijdens de popronde van Haarlem uh, afgelopen weekend. Uh, daar zat ook Bon en Nikki bij en uh, die... ...komt morgen met een nieuwe single. Die ga je straks horen in het uh, volgende uur. Uh, over nieuwe singles uh, gesproken, want er komt ook uh, nieuw materiaal aan. Uh, het is volgens mij ook haar debuutalbum van Flora Sophie. Uh, ze heeft al een aantal singles ze ze uitgebracht. Uh, <coughs> dat album dat heet If When. En ook dat wordt net als het uh, verhaal van Lisette Aviva gepresenteerd in de Sinetol... In Amsterdam. Alleen een paar weken later. Want dat is op 18 november. Uh, en dan zal um, Flora Sophie haar um, album gaan presenteren. En een van die singles die je tot aan het nieuws van 8 uur gaat horen. Is Trust. Die komt morgen uit. En je hoort hem dus nu hier bij Alternative FM. Cold, do you know where your skin is? It's cold, you know where your skin is. It's cold, do you know where your skin is? It's cold, you know where your skin is.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 I mean, I know not how to sink or swim the love I'm in, I know not how to sink or swim, Keep